1 uur. door Megens met het NOS-journaal. De protesten in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen... leiden opnieuw tot rellen. Op de Champs-Élysées in Parijs heeft de politie traangas ingezet... tegen demonstranten van de zogenoemde gele hesjes. Betogers wrikken straatstenen los en zoeken de confrontatie. En ook in andere Franse steden wordt door de gele hesjes actie gevoerd. Gisteravond kwam het in Calais tot ongeregeldheden.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 Dit jaar waren er al ruim 3600 incidenten. Niet altijd loopt het net goed af. Bij 32 aanrijdingen kwamen 13 mensen om het leven. Gevallen van zelfmoord zijn niet meegeteld. De filmpjes van bijna ongelukken worden door ProRail via sociale media verspreid. Het kabinet trekt ruim 1,2 miljoen euro uit... voor educatieve projecten rondom de viering van 75 jaar vrijheid in 2020... Het bedrag komt bovenop de al eerder uitgetrokken miljoenen... voor het comité 4 en 5 mei... voor de drie interneringskampen in Amersfoort, Vught en Westerbork. De herdenkingen beginnen al in september. Dan is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd. Onbekenden hebben in Groot-Brittannië... een diamanten tiara ter waarde van miljoenen gestolen. Experts noemen de Portland Tiara een nationaal erfstuk... De daders braken in bij een landgoed in de buurt van Sheffield. Ze sloegen een vitrine stuk en namen de tiara mee. Later werd in de buurt een uitgebrande auto gevonden die mogelijk bij de roof is gebruikt. Het weer, vooral in het zuiden, zuidoosten en oosten, regen. Op andere plaatsen zo goed als droog. Vier tot zes graden vandaag. In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Morgen veel bewolking, maar vrijwel overal droog. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 En in 62 brengen ze hun laatste single uit. Piet Piet, doe het niet. En u hoort nu de Melody Sisters met Dank je voor die bloemen. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Ik vind ze reuze mooi. Ik hou veel van Jackie, van Jack de bloemist. En hij houdt van me, ja dat doet hij beslist. Hij stuurt me maar bloemen, dat kan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 Veel, dank je wel, dank je voor die bloemen. zie je, ik zie je, ik zie je, ik zie je, over zie de ik zie de ik zie je, draaien, zie je, ik naar je, ik zie je, ik zie je, ik zie maar Wie laat ze maar zie je, Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn is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 als we dood zijn is de laat. Hey! Zie de voeren, denk eens hun rokjes waaien. Tis en broderie, tot boven aan hun krik. Zie de voeren, denk eens draaien. Naar achter en naar voren. Zo gaat het steeds maar door.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 De koffie ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond meteen. Toen zei mijn man, wat zou ons nog een tweede bakje goed maken? Ze riepen, he ja! En toen moest ik wel opnieuw weer koffiemal.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 cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En ze hebben een heleboel leuke liedjes gemaakt. Ik heb er een uitgekozen. Hebben we vaker in dit programma gedraaid. We hoorden de nu met Ik zie je elke morgen. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wow! wow.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 Het licht der maan. Ik hoor mijn moeders zoet voor als ze mij in het bedje leen. En ik voel weer sliepens morgen in ons hutje bij de zee. En ik voel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 In ons hutje, ons hutje bij de zee. U hoort de muziek van Ria Helmig met het hutje bij de zee. En daar elkaar in kent met Dansje de hele nacht met mij. CfM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend...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 Slate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 Zeven veel plezier. Op wie meisje hoopt te trouwen, die moet dus goed onthouden. Het meest van alles doet hem, zombard maar weer een doel Zij dronk Ranja met een rietje, mijn sofietje.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 De vogels zo vrij, koning winter is vergeet.